11 uur. Het nos journaal. Ewa de Jong. Noodleidende Griekenland krijgt een nieuw hulppakket... waaraan ook banken en andere financiële instellingen gaan meebetalen. Volgens minister De Jager is dat de afspraak die de Duitse bondskanselier Merkel... en de Franse president Sarkozy gisteren achter de schermen hebben gemaakt. Sarkozy en Merkel spraken elkaar in de aanloop naar de eurotop van vanmiddag in Brussel. Daar moeten de Europese leiders het eens worden over nieuwe steun aan Griekenland. De Tweede Kamer debatteert op dit moment met minister De Jager... over de Nederlandse inzet op die top. De jager is positief gestemd, nu Frankrijk en Duitsland het alvast eens zijn. Je kunt ervan uitgaan dat er vandaag belangrijke beslissingen genomen kunnen worden, zei hij. Volgens hem heeft Griekenland tot 2014 nog eens 90 miljard euro extra nodig. Werknemers in de zorg en jeugdzorg moeten voortaan een verklaring van goed gedrag hebben. In bijvoorbeeld het onderwijs en de kinderopvang is personeel al langer wettelijk verplicht om zo'n verklaring omtrent het gedrag te overleggen. In andere sectoren kunnen werkgevers zo'n verklaring verplicht stellen voor hun personeel. In de zorg en jeugdzorg gebeurt dat wel al steeds vaker, maar volgens staatssecretaris Steven nog niet vaak genoeg. Daarom stelt hij het ook in die sectoren verplicht. Om het gemakkelijk te maken een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen, kunnen mensen dat in de toekomst ook via internet regelen. In Bulgarije is een man opgepakt die in Nederland is veroordeeld tot 12 jaar cel. De Bulgaar was in 1992 betrokken bij een dodelijke schietpartij in Rotterdam. Hij werd in eerste instantie vrijgesproken, zodat hij op vrije voeten kwam. Toen het gerechtshof hem alsnog veroordeelde tot twaalf jaar cel, was hij onvindbaar. Twee jaar geleden werd de Bulgaar aangehouden in Frankrijk. Vanwege zijn slechte gezondheid mocht hij zijn uitlevering van een Franse rechter in vrijheid afwachten, maar hij nam opnieuw de benen. Eergisteren werd hij in de Bulgaarse hoofdstad Sofia opgepakt. Hij zit inmiddels in een Nederlandse cel. Van zijn straf moet hij nog ruim tien jaar uitzitten.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 Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land ontstaan buien met kans op onweer. In het noorden is het wat zonniger en droger. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in Limburg. En morgen iets minder warm. ABB verkeersinformatie. Op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... staat tussen Knoop het Oude Rijn en een file van 2 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. In de Hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar...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 Buongiorno. Ik ben nog heel even in Italiaanse sferen. Daar stap ik vandaag op om vervolgens als een razende weer terug te keren naar Frankrijk. En vooral, ja vooral, de Alpen. Het is de rit der ritten deze tour. Maar voordat ik eraan begin ga ik eerst naar Den Haag. Daar is het debat over de Europese schuldencrisis aan de gang. Marcel Bril volgt dat, Marcel. Goedemiddag. Hi. Ja, de debat is nu bezig. De Kamerleden die zijn aan het reageren op hetgeen Jan Kees de Jager... de minister van Financiën mee heeft gedeeld aan de Kamer. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid is op dit moment aan het woord. En de vraag is toch, ja, wat houdt dan toch die Frans-Duitse deal in... Hè, die gisteravond is gesloten door Merkel en Sarkozy? Nou, daar is nog steeds niet helemaal allemaal duidelijkheid over. Maar minister de Jager die zei wel in de Kamer... dat niet alleen de overheden mee moeten betalen aan die schuldencrisis en uh, Griekenland moeten gaan helpen. Maar ook bijvoorbeeld banken, de zogenoemde private sector. En dat is een wens van Nederland en van Duitsland. De beweging die gisteren ook is gemaakt... zo lijkt het uit het overleg uh, van Frankrijk, de beweging die is gemaakt... zo lijkt het uit het overleg van Merkel en Sarkozy... om toch inderdaad die eis van Selective Default te voorkomen... die is uh, van tafel. Dus we kunnen nu door met het plan van de banken... dat is nog een vertrouwelijk plan, maar dat plan heeft dus die opties... die ik net heb beschreven, menuopties, daar kunnen banken uit kiezen. Maar het leidt wel tot een private sectorbetrokkenheid. Ja, je hoort het al, heel veel techniek, heel ingewikkeld. En achter de comma is het nog steeds niet duidelijk wat er uh, precies gebeurt. Um, maar ja, je kunt zeggen dat uh, Nederland hier dus wel uh, tevreden over kan zijn, omdat dit een wens was van Nederland, van het Nederlandse parlement ook. Nou, veel techniek, zoals ik al zei. Uh, Jan-Kees de Jager, die heeft in een schorsing zojuist nog even de Kamerleden bij zich geroepen en heeft even wat achtergrondinformatie uh, gegeven. Maar nu is het dus het woord aan de Kamer. Ja, wat zijn die reacties in de Kamer? Nou ja, vooralsnog wel redelijk positief. Natuurlijk uh, heerst er nog wel heel erg veel vragen, omdat het zo ingewikkeld is, omdat Jan-Kees de Jagen, nog niet uh, alles kan en wil uh, vertellen. Maar over het algemeen, de geluiden die er nu zijn geweest... zijn nog wel positief, bijvoorbeeld van D66-Kamerlid uh, uh, Wouter Koolmees. Uh, ik moet zeggen dat ik blij ben met de woorden van de minister van Financiën van vanmorgen. Uh, zijn, in, zijn instelling in Europa is heel pro-Europees geweest, begrijp ik uh, uit zijn woorden. Uh, ik zou bijna zeggen, welkom terug... Maar uh, vanuit, van weg vanuit weg geweest, dat blijkt nu. Uh, ik zou bijna zeggen, had het eerder gezegd. Want ik ben heel blij met deze pro-Europese lijn. Pro-Europese lijn, dat betekent dat uh, Jan-Kees de Jager uh, de euro wil redden. Dat is belangrijk. Eerder zei ik al dat de banken daaraan bij moeten dragen. Maar iedereen is het er ook over eens. dat Andere landen, zoals bijvoorbeeld Italië... die uh, ook nu weer uh, ja, problemen lijken te hebben... ook een stapje harder moeten gaan zetten. Dus niet alleen afwentelen op de banken... maar ook de landen zelf en Europa... We moeten ervoor zorgen dat het allemaal weer goed gaat komen in Europa. En het, met de euro. En Zo is het. Het debat in Den Haag gaat door. En Marcel Bril blijft dat volgen. Ik koers ondertussen door en sta aan de voet van de Alpen. Drie buitengewoon zware bergen moeten worden bedwongen. De Col Daniel, de Col d'Isoir en tot slot de finale op de Col du Calibier. Jawel, het is de hoogste finish ooit in de ronde van Frankrijk... en het is vooral de vraag of de winnaar van vandaag zal zegenvieren in de sneeuw. Er is gestrooid, geveegd, geboend en jawel, die weersverwachting is vooralsnog gunstig. Er kan gekoerst worden. Het wordt een uiterste inspanning en het moet allemaal op eigen kracht. Want hulp van de medicijnman is ten strengste verboden. Fietsen zonder doping, helaas is het ook in deze tour weer niet gelukt. En zo blijft het spook van de verboden middelen altijd rondwaren... als er wordt gekoerst in Frankrijk. Ik praat er straks over met Herman Ram van de Dopingautoriteit. En als u er straks nog eens goed voor gaat zitten voor die koninginnenrit in de tour, let dan ook eens op de rechterarmen van de renners. Jawel de rechterarmen. Daar staat vaak de meeste reclame. En waarom? Dat vertelt straks de chef van de proloog's eigen reclamekaravaan. De proloog. Tijdens de tour ziet u ze ook wel dagelijks voorbij komen. Bijzondere kunstwerken. Het is tijdelijke kunst die door de plaatselijke boeren vaak zelf bedacht en ook gemaakt is. Wat dacht u bijvoorbeeld van tientallen tractoren die rondjes rijden in de wielen van een fiets die dan weer gemaakt is van hooi? Ja, daar moet u even een plaatje bij bedenken. Maar over die kunst in de tour praat ik met Lianne Wouters van Nederland Bloeit, het promotiebureau voor de agrarische sector. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dagelijks, ik zei het al, komen ze voorbij in Frankrijk. Vorig jaar, ook in ons land, mag ik zeggen. Want toen gingen de Giro en de Tour door Zeeland. En voilà, op tv zag je meteen die kunstwerken. Ze waren gemaakt door een groepje boeren, maar wel met hulp van uw bureau. Voor iedereen die ze gemist heeft. Wat voor kunstwerken waren dat? Dat klopt. Nou, we hadden een hele grote uh, appel in het landschap uh, uh, net onder Schiphol. Dus ook voor uh, vertrekkende en aankomende vakantiegangers heel goed te zien. Uh, ja, de Nederlandse akkers hebben zich daar heel goed voor geleend. En ja, we zijn natuurlijk meer dan 50% is landbouw in Nederland, nog steeds. Dus uh, ja, het was natuurlijk een ultieme gelegenheid om, uh, om onszelf te laten zien. Gemaakt met bloembollen? Uh, ja, in het zuiden, in uh, Zeeland hebben we uh, bloembollen en ook uh, suikerbieten laten zien... in een uh, heel mooi plaatje van Nederland, wat de, de landkaart van Nederland daar uh, liggen. Helemaal uh, ja, in, een, in een prachtig hoekje waar de, mensen, of waar de fietsers net over de Zeeland terugkwamen. En hoe lang bent u daar dan mee bezig? Nou, wij waren er uh, in voorbereiding al wel een half jaar mee bezig. Ja, want uh, niet alleen uh, de boeren moesten bij elkaar komen natuurlijk, maar ook uh, de boel moet gezaaid worden. En op tijd natuurlijk ook uh, daar zijn, zodat het ook gezien kan worden. Exact. Het moet natuurlijk ook onder de aandacht komen van uh, de diverse media. En uh, ja, uh, vooral de boeren moeten aan de slag om uh, met z'n allen uh, zo'n akker helemaal voor elkaar te krijgen. En waarom worden dit soort kunstwerken eigenlijk gemaakt? Ja, we zijn natuurlijk gigantisch trots om ons land te laten zien. En uh, ja, we zijn gewoon trots om, om te laten zien waar, waar het eten vandaan komt, heel simpel gezegd. En uh, we hebben natuurlijk een, uh, een enorm grote sector die is wereldwijd bekend. En ja, deze beelden gaan natuurlijk ook de wereld over. Maar het zijn maar beelden van tien seconden, hè? Ja, maar ja, de media-impact is echt gigantisch. Dat nou, heb je nu wel in de tour gezien. Maar wat levert het concreet op? Behalve dat men ziet waar het vandaan komt? Nou, het is een, een stukje begripsvorming. Het is uh, een, een, een positiever beeld van de agrarische sector. We zijn er heel trots op om te laten zien waar het eten vandaan komt. En meet u dat ook, of mensen positiever zijn geworden? Onderzoekt ja, dat u dat? Ja, dat doen we. Ja, ja. Nederland Bloeit is een uh, initiatief dat is genomen vanuit de agrarische sector. En we kijken natuurlijk uh, geregeld wat mensen nou vinden van de agrarische sector. En die kunstwerkers staan iedereen nog bij? Dat hoop ik wel. En anders zijn ze nog altijd te zien. Alhoewel op het plaatje natuurlijk, want inmiddels is natuurlijk de boel uitgebloeid. Maar juist dat soort initiatieven zijn, um, ja, zijn heel erg belangrijk om toch even op een andere manier je eigen, ja, je eigen grond te laten zien. Het is inmiddels ja, het is de achtertuin van Nederland. En vanmiddag weer zitten om te kijken naar de achtertuin van Frankrijk. Ja, maar nu de bergen in. Ja, dus <laughs> dat dus uh, wordt grijg te kijken. Dus <laughs> nog meer te zien, hè? <laughs> ja. Lianne Wouters van Nederland bloeit het promotiebureau voor de agrarische sector. Dank u wel. Dank je wel. Tijd voor de fotoquiz. Op de website proloog.fara.nl vindt u een uitvergroot detail... van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. En het is aan u de taak om mij te vertellen wat er op die foto staat. En stuurt u het goede antwoord, dan maakt u kans op een wielerboek. Op de foto van gisteren, jawel, waren twee handen te zien. Dat was het, meer niet. En ik wilde van u weten van wie die handen waren. Ofwel, welke persoon stond er nu op die foto. Ik vertelde u er ook nog bij dat de proloog toch een machtig mooi programma is. En jawel, dat mocht ik echt... Echt wel zeggen. En met die aanwijzing was het toch niet heel lastig om te achterhalen... dat de handen op de foto de handen van Mart Smeets waren. Die persoon zocht ik dus. Gefeliciteerd, Sylvia Slange uit Veendam. U had het goed en verdient de hoofdprijs. Dan naar de nieuwe foto. Ik zie vooral veel geel, de kleur geel dan, prominent in beeld. En het is mij te doen om een uitdrukking uit de wielersport. En dan de tip. Dankzij Michael Bogert weten we dat deze term afkomstig is... uit de zesdaagse wedstrijden. U mag gaan kijken. Hij staat online en wilt u ook kans maken op die mooie prijs? Surf dan naar proloog.vara.nl en vertel mij wat er op die foto staat. De proloog. Hoe schoon is de Tour de France van 2011? Er wordt nu bijna drie weken gekoerst... en er is tot nu toe één renner betrapt op het gebruik van doping. De Russische renner Alexander Kolopnev testte positief op hydrochlortiazide. Dat is een maskerend middel. En het nieuws veroorzaakte weinig ophef. Maar toch zijn de Tour de France en de wielrennerij... voor veel mensen synoniem voor doping. En lijkt een heel nieuw groot dopingschandaal altijd wel op de loer te liggen. Over doping in het wielrennen praat ik met Herman Ram. Hij is directeur van de doping... Autoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vroeg het al af in mijn inleiding. Hoe schoon is de Tour van 2011? Heeft u misschien het antwoord? Nou, behoorlijk schoon, durf ik wel te zeggen. Maar of die nou totaal schoon is en, en zeker naar Kolobnev? Uh, nee, dat kan ik natuurlijk niet beweren. Maar ik denk dat die behoorlijk schoon is. Wanneer weten we het zeker? Helemaal zeker zullen we het nooit weten. Maar we zien natuurlijk de laatste paar jaar toch al dat het, uh, dat het heel anders gaat dan vroeger. 2009, uh, geen enkel geval. 2010, hoogstens komt door. Maar dat loopt nog, dus dat weten we niet. Dus je ziet toch dat het eigenlijk de laatste jaren een andere wereld is dan vroeger. Hoe komt dat? Um, door ongetwijfeld de intensivering van, van de controles tijdens de Tour. Um, maar ook uh, andere maatregelen, het biomedisch paspoort. Dus het volgen van de bloedwaarden van, van de renners is heel belangrijk hierin. En ook denk ik wel de maatregelen eromheen. Uh, de, de, de consequente houding van, uh, van de toerleiding, uh, boetes. En dan echt forse boetes die door de, de werkgevers opgezet worden. Um, alles bij elkaar is, is nu denk ik toch een systeem... wat, uh, hoewel het nooit helemaal 100% waterdicht zal zijn... Uh, toch uh, een, een fors verschil gemaakt heeft. Of de renners hebben misschien een middel gevonden dat u nog niet kan opsporen. Ik kan het nooit helemaal uitsluiten. Maar dat biomedisch paspoort is daar toch wel verschrikkelijk belangrijk in. Want wat men ook gebruikt, je zult het dan toch op een of andere manier moeten zien, terugzien in, in die bloedwaarden. Um, even zeer... heel kort, kun, kunt u uitleggen hoe dat paspoort werkt? Ja, dat betekent dat uh, over een langere periode zoveel mogelijk meetmomenten uh, bij elkaar gezet worden. En bij, bij wielrenners op dit niveau gaat het dan echt om heel veel meetmomenten in het jaar. Uh, want vaak is het ook nog een keer de, de ploeg zelf die, die bloed afneemt. Um, en als daar schommelingen in, in voorkomen... dan is dat een mogelijke aanwijzing voor dopinggebruik. Het kan ook anders zijn, er kunnen allerlei andere verklaringen zijn. Maar als het om dopinggebruik gaat... dan zie je als het ware al heel snel wie je in de gaten moet houden. En dat leidt ertoe dat juist die sporters natuurlijk uh, nog wat nader in de gaten gehouden worden dan anderen. En uh, ja, eigenlijk het vergrootglas ligt op hen dan? Ja, in ieder geval uh, niet alleen, maar, maar zeker. Op het moment dat je, en de UC heeft zo'n 700 renners in het systeem zitten. Um, die kunnen dus heel snel zien uh, welke daarvan, uh, nou ja, toch wat extra aandacht verdienen zal ik maar even zeggen. En, en soms gaan ze ook met die renners in gesprek uh, om vast te stellen wat ze gezien hebben. En dan kan de renners een consequenties trekken. Uh, ja, over die aandacht gesproken. Le Kiep, een paar maanden geleden, kwam met een uitgelekte uh, lijst van uh, de UCI, van de, van de Wielrenbond. Die was samengesteld voor de Tour van 2010, dus voor vorig jaar. En op die lijst stonden dan de namen van renners die extra in de gaten werden gehouden. Popovic bijvoorbeeld, had een 10. Ja, dat was geloof ik de hoogste en extra verdacht. Nikki Terpstra, 0. Robert Geesink, een 1. Dus ja, niet zo heel erg verdacht. Was u verrast door die lijst en het uitlekken ervan? Nou, Het uitlekken zeker, want dat ja. is natuurlijk uh, werkelijk uitermate pijnlijk. Uh, dat zo'n lijst bestaat is helemaal niet verrassend, want dat is precies wat ik, wat ik net probeer te zeggen. Een, een, een, een, een biometrisch paspoort is een heel sterk middel. En op basis daarvan kun je gaan kijken naar uh, nou ja, uh, renners die aandacht verdienen. Maar dat zegt op zich helemaal niet dat ze ook daadwerkelijk gebruiken. Dus een lijst van verdachten zou ik het niet willen noemen. Uh, al was het maar omdat er een aantal ongetwijfeld tussen zitten... die om gewoon medische redenen, om lichaamseigen redenen... afwijkende waarden hebben. Dus het is zeker niet zo dat deze lijst van renners nu uh, verdacht zijn... Um, wel een lijst van renners waar gewoon wat meer controles op uitgeoefend worden. En het is niet per definitie doping? Nee, nee, zeker niet. Nee, maar wat hoor. kan het dan wel zijn? Nou ja, um, het, het menselijk lichaam uh, uh, varieert nogal van mens tot mens. Um, en ook de bloedwaarde. Het is overigens wel zo dat schommelingen toch altijd wel interessant zijn. Maar er zijn veel renners die van zichzelf van bepaalde bloedwaarden al boven de gemiddelde zitten of juist eronder... Um, dus dat zegt op zich niet zo heel veel. Um, soms zie je bijvoorbeeld ook dat um, in een aantal gevallen je achteraf uh, kunt vaststellen... dat iemand in een bepaalde periode inderdaad uh, um, minder gezond was. Uh, dus je weet het niet van tevoren. Maar dan staat het wel in je paspoort. Ja, en, en uh, dat is zo precies de reden waarom zo'n lijst absoluut nooit naar buiten moet komen. Want dat geeft de suggestie dat er van alles aan de hand is. Maar dat is volstrekt onterecht. En ik begrijp de renners ook die toen uh, terecht zeer kwaad waren. Um, omdat er dingen gesuggereerd worden die nergens op gebaseerd zijn. En ja, dan, dan sta je er wel op. Dan sta je, dan sta je er wel gekleurd op. Ja, ja, ja, ja. En, en dat is ongewenst, dat is pijnlijk, dat is schadelijk. Uh, ik zou zelf ook woedend geweest zijn. Uh, nou, u, u had het over de intensivering van die controles. Daar hebben de renners ook al wat uh, commentaar Bijvoorbeeld Andy Slek deze toer toe. Die zei, ja, ik moest heel snel achter elkaar twee keer een plasje inleveren. En ik moest verdorie ook nog met mijn potje door het restaurant waar iedereen zat te eten. Ja, dat laatste is sowieso natuurlijk niet de bedoeling. Um, kijk, wat je, wat je ziet, um, er zijn natuurlijk regels, allerlei regels over... en behoorlijk strakke regels over hoe een doopcontrole moet worden uitgevoerd. Um, ik kan niet beoordelen wat daar precies gebeurd is. Uh, maar je ziet inderdaad wel dat uh, rondom de Tour er zoveel controles achter elkaar komen... Um, dat ze ook uh, ja, haast per definitie op minder gelukkige momenten plaatsvinden. Dan nog is het met je potje door een vol restaurant lopen natuurlijk niet de bedoeling. Nooit. En over het aantal controles en de tour en doping praat ik straks met u verder. Blijf nog even zitten. Dong dong dong dong my heart is <laughs> beating like a jungle drum ra ka to ko to kong ko to My heart is beating like a jungle toka rocka toka toka toka toka toka toka toka toka Jungle drum van Emiliana Torini. Uh, bij mij in de studio nog altijd Herman Ram van de dopingautoriteit. Uh, meneer Ram, we hadden het zojuist over de, ja, de intensieve controles. En tijdens de tour gaat daar nog eens een schepje bovenop. Hoe vaak uh, zijn die controles eigenlijk voor de renners? Nou, tijdens de tour worden er bij elkaar uh, op dit moment, denk ik, zo'n 550 controles uh, gedaan. Uh, maar het hangt er vooral vanaf hoe goed je op dat moment bent. Want uh, de etappenwinnaar wordt altijd gecontroleerd. De gele truiwinnaar wordt uh, dragen, wordt altijd gecontroleerd. En voor de rest is er een soort lotingsschema. Uh, hoe hoger je bent, hoe meer kans je maakt dat je eruit gehaald wordt. Nou ja, in dat uh, lotingsschema zat ook uh, dus Alexander Kolopnev. Het enige dopinggeval tot nu toe. Gisteren meldde Lekiep dat hij ook na een contra-expertise positief is bevonden. Want daar zaten we eigenlijk op te wachten. Had u dat verwacht, dat ook die contra-expertise zo zou uitvallen? Ja, het B-monster uh, bevestigd in, in, in uh, nou ja. Vrijwel alle gevallen het aanmonsten. Het kan hoogstens een keer zijn dat je net boven of net onder een, een grenswaarde zit. Maar nee, wij gaan er eigenlijk altijd vanuit dat de b monster het aanmonsten bevestigt. Dus het is verrassend als het niet zo is. Vorige week sprak ik er ook al over met uh, Harm Kuipers. Hij is hoogleraar in Maastricht. En naar aanleiding daarvan kreeg we op de redactie... een telefoontje van Peter Kootstra, analytisch chemicus. Hij beoordeelt ook uh, laboratoria op kwaliteitsnormen. En meneer Kootstra heeft ook al eens opgetreden... als deskundige van een atleet die positief was bevonden. Meneer Kootstra is aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ja, u uh, hoorde het uh, meneer Rams zojuist al zeggen. Het is eigenlijk een verrassing als A en B uh, van elkaar verschillen. Um, uh, Kolopnef, ja, hij is dus positief bevonden. Is dat nu inderdaad echt? Het uh, bewijs van ja, hij is schuldig en heeft dat uh, middel hydrochlortiacide gebruikt? Nou, dat, dat hoeft niet natuurlijk. Want ja, als je twee. Uh, het verbaast mij niks dat, die, uh, dat het hetzelfde antwoord uh, geeft of hetzelfde resultaat. Want in analytisch-chemische zin is het gewoon een duplo. Dus er moet per definitie eigenlijk altijd hetzelfde resultaat uitkomen. Hoezo en het dan? Lab het laboratorium moet wel erg zijn best doen om dat niet te doen. Hoe wordt er getest dan met het beestaal? Uh, de beetstaal, dat gaat op dezelfde manier als het A-staal. In hetzelfde laboratorium, met dezelfde analyseapparatuur, eigenlijk dezelfde truc. Meneer Ram, het kan, het kan nooit een verrassing zijn, want ja, men schuift gewoon één tafeltje op en dan... Uh komt er gewoon precies hetzelfde uit. Nou ja, het, uh, dat ze twee keer... <laughs> om het heel keer, simplistisch te zeggen. Uh, ja, maar dat, het is ook een check of de eerste keer de procedure volledig gevolgd is. Um, dus het is niet een kwestie van, wij moeten het op drie verschillende manieren bewijzen. Het gaat er vooral om uh, dat het een extra middel is om vast te stellen... of in het eerste geval de uitkomsten die eruit kwamen... inderdaad volledig correct tot stand zijn gekomen. Um, het is natuurlijk op zich denkbaar dat je ook zegt: van, nou, het moet ook nog op een andere manier worden, worden bevonden. Maar dat zou dan op zich alleen maar kunnen als je ook uh, uh, twee verschillende methodes tot je beschikking hebt. En dat is niet alle stof, is dat al sowieso aan de hand. Maar de essentie van, van het B-monster is natuurlijk toch dat. Uh, eventuele procedurefouten die er gemaakt zijn, persoonlijke verkeerde inschattingen... dat die weggehaald worden door dezelfde procedure nog een keer door te lopen. Maar zou daar ook een fout in kunnen worden gemaakt, die tweede keer? In theorie kan natuurlijk alles op, opnieuw uh, gebeuren. Uh, in de praktijk denk ik dat het inderdaad toch wel erg theoretisch is. Omdat uh, de verslaglegging van deze controles, die, uh, die in een zogenaamd documentatie... ...packets worden, worden vastgelegd... ...de verschillende stappen moeten, moeten bewijzen. En als er uh, wetenschappelijke vragen zijn, dan wordt erop doorgezocht. Meneer Kootstra, uh, ja. een dopinglaboratorium... ja, ...die checkt dat, heeft uh, wel de mooiste... ...en nieuwste en, en fijnste technieken... ...en de beste mensen ook tot zijn beschikking. Er kan bijna niks misgaan. Ja, Zelfs als het duplo is. Ja, dat zegt ieder laboratorium... maar. Ja, ik heb zo'n 200 laboratoria beoordeeld in mijn uh, in afgelopen 20 jaar. En ik kom altijd fouten tegen. En een laboratorium kan gewoon fouten maken, zowel wetenschappelijk als procedureel. En het demonster haalt de procedurefouten eruit, maar nooit de wetenschappelijke fouten. Ik kijk meneer Ram aan, nu. <laughs> ja, het kan natuurlijk wel gebeuren dat, dat uh, er misschien een, een getalletje uitkomt... dat al vanaf het eerste moment misschien foutief is en, en er maar uit blijft komen. Is, is dat een mogelijkheid? Nou, ik denk, maar ik weet natuurlijk niet precies waar meneer Kootschap. Het gaat vooral om de vraag, zie ik wel wat ik zie? Hè? Dus, dus uh, er komt iets naar voren waarvan dan verondersteld wordt dat het een bepaalde stof is. En, en klopt dat wel? Die vraag komt in bepaalde procedures ook aan de orde en die leidt tot een heel andere check, namelijk feitelijk tot discussie uh, tussen deskundigen, uh, meestal in de terugprocedure. Um, waar dus eigenlijk de, de testresultaat een startpunt is van een vervolgdiscussie. En dat komt wel een enkele keer voor, overigens betrekkelijk weinig. Um, en dat zijn overigens ook uitermate interessante gevallen. Meneer Kootstra, kan er een stof uitkomen uh, waarvan wij denken dat is die stof... maar het blijkt een heel andere te zijn? Ja, dat, dat kan. En zeker als je kijkt naar anabole steroïden... die stoffen lijken zo erg op elkaar dat ja, een vergissing is mogelijk. Omdat je eigenlijk maar naar uh, twee of drie kenmerken van die stof kijkt... En ja, die komen toch wel uh, veel met elkaar overheen. En je kunt je dus vergissen. En wat zou er dan anders moeten, in uw ogen? Nou, ik denk dat het uh, tijd zou zijn voor een echte contra-expertise. Dus dan een ander laboratorium, een onafhankelijk laboratorium... die dus dezelfde, die een vergelijkbare test doet... Meneer Ram, zou dat een optie kunnen zijn? Oh, jazeker. De regels nu zijn dat het in hetzelfde lab moet gebeuren... maar dan door geheel andere analisten. Dus iemand die het eerste monster behandeld heeft... vanaf het moment dat het open is... mag niet bij het B-monster zijn als het open is. Wat mij betreft zou dat kunnen. Het heeft natuurlijk wel een aantal nadelen. Met name het vervoer. Dat betekent toch dat je over, het algemeen over landsgrenzen... en behoorlijke afstanden met dat monster aan de, aan de, aan de gang moet gaan. Dat is kwetsbaar heeft gevolgen voor de kwaliteit van het monster. Dus uh, dat is ook de belangrijkste reden waarom het is zoals het is. Maar wat mij betreft, ik vind het prima. Ja, je zou maar uit je handen laten vallen, denk ik dan bijvoorbeeld. Ja, ik nou weet ja, het niet, exact. maar... Exact, dat kan in het lab zelf ook gebeuren. Maar natuurlijk, dat, en dat is ook precies wel wat, wat hier meespeelt. Uh, verplaatsing van een monster is altijd een kwetsbaar iets. Het, het, uh, het, het betekent toch dat je... Um, laat ik zeggen, een, een, een, een kans loopt dat het inderdaad door zoiets als het uit je handen laten vallen niet meer bevestigd kan worden. En daar heb ik wel een mening over. Het kan toch niet zo zijn dat uiteindelijk iemand opsnapt alleen maar omdat er een monster is kapotgevallen. Meneer Kootstra, het zou moeten kunnen, zegt meneer Ram, maar ja, ook daar zijn weer risico's aan verbonden. Ja, maar ik denk dat het gewoon het principe is van iedereen noemt het contra-expertise en dat is het dus niet. Het is een duplo. En ja, dat geeft per definitie hetzelfde getal. Maar als we dat woord nou laten vallen, hè, contra expertise. Zou het dan wat u betreft al wat eerlijker zijn? Het moet, nou ja, nu wordt de suggestie gewekt dat de atleet nog een kans heeft om eronder te komen. Dat hij dus een negatieve waarde in het beenmonster krijgt, maar die kans is vrijwel uitgesloten. Tenzij ah. het lab dus echt aan het knoeien is. Meneer Ram, kan een sporter uh, overigens ja, protesteren na zo'n aanstaal? Dat hij zegt, volgens mij klopt het niet. Ja, zeker. En, uh... ja, ja, ja, ja, zeker. en dat zal hij over het algemeen... tenzij hij zelf chemicus is, natuurlijk ook niet zelf doen. Nee. Maar sporters nemen deskundigen in, in, in de armen. zoals ook meneer Kootstra ja. deskundige voor een sporter is geweest. En natuurlijk wordt die discussie dan gevoerd. En dat betekent dat het lab ook echt uh, behoorlijk veel werk moet verrichten... om wel te bewijzen dat ze het goed gedaan hebben. En dan zie je inderdaad de discussie tussen meerdere deskundigen plaatsvinden... over uh, of inderdaad datgene wat eruit gekomen is wat men dacht dat eruit kwam. Dus meneer Koos, de, de sporter mag iemand meenemen en dan kan er wel zeker uh, over gediscussieerd worden. Uh, dat, dat lijkt op zich natuurlijk een hele aardige. Alleen uh, mij zullen ze niet zo gauw vragen, omdat ik dus niet bij een dopinglaboratorium werk uh, en dus uh, mijn mening niet serieus genomen wordt. Welke deskundigen zijn dan wel toelaatbaar? Uh, uh, deskundigen van andere dopinglaboratoria. Die, die discussiëren meestal met elkaar. En die proberen natuurlijk naar nou, eer en geweten het goede antwoord te geven. Maar ik zal er nooit tussen komen... omdat ik niet bij een, lab, een dopinglaboratorium werk. Meneer Ram, kunt u iets met deze kritiek van meneer Kootstra? u nou, dus, dus zegt, ik kan me wel een beetje inleven inderdaad, in bepaalde termen... die men gebruikt, uh, die misschien niet helemaal kloppen. Mm, maar... ik, kan, ik kan er niet mee iets in mijn dagelijkse praktijk... omdat deze regels sowieso die ermee bedacht zijn... en ik ook niet zelf Precies. bij een laboratorium werk. Ik, ik volg ze natuurlijk op, maar... Um, ja, het staat de sporter vrij mee te nemen wie die maar wil. Um, uh, en, ja, en het zal zeker zo zijn dat een sporter over het algemeen... dan kiest voor een deskundige op het gebied van dopinganalyses. Ja. Uh, dat is misschien vervelend van meneer Kootstra, maar dat is er wel hoe het werkt. Het is de keuze van de sporter. Um, en je ziet in de praktijk dat er natuurlijk een aantal mensen zijn. Overigens zijn dat geen uh, directeuren van dopinglaboratoria per definitie... of soms ook iemand die dat vroeger geweest zijn... Uh, die dus uit die wereld zijn en nu als deskundige optreden. Ja. We gaan elkaar niet helemaal vinden in het midden misschien. Maar we hebben het wel een beetje opgehelderd hoe dat werkt. Uh, meneer Ram, tot, tot slot. Ik, ik wil u eigenlijk nog vragen: uh, vaak wordt u wel gezien als een dopingjager. Want als het over doping gaat, dan bellen we altijd u. Want dan moeten we meneer Ram hebben, want die zit er lekker goed stevig achteraan. Is dat een beeld dat u wel eens stoort? Ja, maar het is heel eenzijdig. Het is, het is een stukje van, van wat wij doen. Maar in de praktijk, en zeker in mijn dagelijkse wereld, is dat gelukkig maar een klein onderdeel. Waar we vooral mee bezig zijn, is natuurlijk het proberen te voorkomen van de problemen. En zelfs als we het positieve hebben, dan gaat het toch in heel veel gevallen om, om zaken waar ik nou niet bepaald het gevoel heb dat, dat ik daar als jager achteraan moet. En dat zijn soms ook gewoon pijnlijke gevallen waar je mee te maken krijgt. Dat men weliswaar een domme beslissing genomen heeft, maar wat mij betreft toch niet in de categorie echte aan hoort. Het menselijke verhaal uh, het is een plekje verhaal. Krijgen. Ja, en, en, en daar, daar hebben wij alle ruimte voor. Dat gebeurt natuurlijk volledig buiten de publiciteit. Maar uh, vrijwel alle sporters die positief bevonden zijn, spreek ik ook. En ik weet wat het toch vrij goed wat het betekent voor een sporter om positief te zijn. Wij gaan blijven de tour volgen. En u natuurlijk ook. Uh, Herman Ram van de Dopingautoriteit en Peter Kootstra, analytisch chemicus. Hartelijk dank. De rechtermouw van wielershirtjes is goud waard. Want die komt namelijk het meest in beeld. De sponsors vechten erom. En verslaggever Bert Molenaar is ook vandaag weer in het zuiden des lands... op de Vaalser Berg. Hij jaagt de liefde voor de fiets achterna. Laten we even een ongezellig ja. onderwerp aansnijden. Uh, de Nederlandse wielrenners. Elk jaar wordt er weer met heel veel uh, verwachting naar gekeken. Ja. Uh, elk jaar wordt dat niet waargemaakt. Hebben wij niet een veel te overspannen beeld... van de kwaliteiten van de Nederlandse renners? Ja, maar ik denk dat het ook weer commercie is... Ja, het is ontzettend opgeklopt. Het stelt gewoon helemaal niks voor. Vooral de mensen eromheen roepen dat ze heel veel kansen hebben en weet ik veel wat allemaal. Terwijl ze zelf ook wel weten van, uh, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Straks meer, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Drie leidinggevenden van Chemiepak, die worden verdacht van brandstichting blijven op vrije voeten. De beroep dat het openbaar ministerie tegen hun vrijlating had ingesteld is afgewezen door de rechtbank in Breda. De drie werden eind vorige maand opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Moedijk in januari. Eerst luidde de beschuldiging illegale opslag van gevaarlijke stoffen. Maar toen de drie vrijgelaten dreigden te worden kwam daar de verdenking van opzettelijke brandstichting bij. De rechtbank in Breda vindt net als de rechtercommissaris eerder dat hun aanhouding onrechtmatig was. Het noodlijdende Griekenland krijgt een nieuw hulppakket... waaraan banken en andere financiële instellingen substantieel gaan meebetalen. Volgens minister De Jager is dat de afspraak die de Duitse bondskanselier Merkel... en de Franse president Sarkozy achter de schermen hebben gemaakt. Vanmiddag moeten de Europese leiders het in Brussel eens worden... over nieuwe steun aan Griekenland. In de eerste helft van dit jaar is het aantal passagiers... dat via Schiphol reist flink gestegen, tot boven de 23 miljoen. Ruim 12 meer dan in de eerste helft van het vorig jaar. Vooral het aantal passagiers dat binnen Europa reist nam toe. En behalve meer passagiers vervoerde Schiphol ook meer vracht.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 ANB verkeersinformatie. Op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... staat tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwegijn een file van 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden vanaf Knopend Oude Rijn over de A12 en de A27. Dit is radio 1. De Vara. De prolog. De Bora Blekkenhorst. Een biefstukje, bak je die in de olie of gewoon in boter voor de beste prestaties? De fietsdeskundigen geven zometeen antwoord. En wie is de koning van deze etappe? De rit der ritten in deze tour met finish op de Calibier. De finishfoto. En Gio Lippens is inmiddels aan de beklimming begonnen. Goedemorgen Gio. Deborah, goedemorgen. Je bent er bijna. We zijn er bijna. We zitten halverwege de beklimming van de Galibier, het laatste stukje, waar we de auto hebben moeten laten staan, bovenop de top van de Lotharay. En de laatste acht kilometer moeten we nu in een busje afleggen. Er mogen alleen maar mensen lopend naar boven. Er zijn wat fietsers die naar boven rijden. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik de pijloze diepte, oh, de ravijn. het ravijn. Ja, het is een prachtige beklimming, hoor. En heeft jouw busje sneeuwkettingen? Nee, dat heeft hij niet. En ik zal je het anders vertellen. Het, uh, het is maar een graadje of tien op dit moment. Het zal oh. nu wel uh, langzamerhand wat kouder worden buiten. Binnen staat de verwarming trouwens aan. Maar uh, de weg is droog. En dat is in ieder geval heel erg prettig straks uh, voor die doorkomst. Ja, want die spookbeelden over witte toppen en uh, glijpartijen en sneeuw... Uh, hebben ons natuurlijk ook, uh, ook hier geteisterd de afgelopen dagen. Maar het, uh, de renners kunnen dus uh, lekker gaan koersen. Jasje ja, aan. Ja, he? zag het er hier nog echt heel veel ja. wit uit. En, uh, en, en glibberde... De fietstoeristen naar boven. Hè. Er waren er zelfs nog een paar die van de berg afgehaald moesten worden... met uh, onderkoelingsverschijnselen. Maar uh, op dit moment uh, niks aan de hand. Het wordt een hele mooie dag uh, voor, uh, voor, voor de renners met name. En voor het publiek, denk ik. En het wordt zeker een mooie dag. Ze zijn inmiddels vertrokken. En uh, ik spreek jou straks weer, Gio, als je boven bent. De proloog we. In de Tour draait het erom natuurlijk op te vallen. Door de prestaties, maar bovenal ook door heel, heel, heel veel in beeld rijden. Want de plaatjes gaan de hele wereld over. En dan is het zaak zo goed mogelijk voor de dag te komen. Vandaar dat de sponsors vechten om strategische plekjes op het tenue van de renners. Ik praat erover met de reclameman van de proloog, Marco Heil. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Barbara. En als ik denk aan het tenue, denk ik toch vooral aan de truitjes... ofwel de shirts van de renners. Hm. Klopt helemaal, hè. Dus... Uh... Daar staat natuurlijk de meeste visibiliteit op. En in het begin van de wielersport, zal ik maar zeggen... stond uiteindelijk de enigste visibiliteit op. De enigste logo's. Toen stond dat eigenlijk nog niet op de broeken, zullen we maar zeggen. Laten we eens even teruggaan naar die allereerste tours misschien. Hè, je kent de foto's wel, de zwart-gele gepixelde foto's van wel hier. Je ziet dat die renners daar gewoon nou, mooie truitjes hebben... met één kleur en dan ho nou, hooguit één, maximaal twee logo's erop. En voor de rest... Eigenlijk van die schreeuwlelijke shirts van tegenwoordig. Dat is lang zo geweest, tot de jaren 50. En toen kwam in 1954 van de allereerste niet wielermerk, zal ik maar zeggen, op die shirts te staan. Dat was Nivea. Aha. Nou, dat werkte, ja, dat werkte voor Nivea. Dus dat, dat, dat, dat, dat werkte in de verkoop, dat was goede marketing. Dus gaandeweg kwamen steeds meer andere extra sportieve merken, zullen we het maar noemen, kwamen er op te staan. Die wilden daar ook wel een deel van, van de koek hebben. Nou, voor die renners was dat mooi natuurlijk, want meer sponsoren, dat ze halen vaak genoeg, het, ja. de laatste drie weken. Dat betekent meer inkomsten dus. Iedereen blij, zullen we maar zeggen. En ja. in de tijd toch wel daar. Hoe meer logo's er op die truitjes kwamen te staan, hoe meer eigenlijk een schreeuw lelijk amalgaan werd. Hè. En waar plak je hem dan, Marco, ook? Ja, dus zo helemaal, logo. Helemaal vol, dus dat is natuurlijk een heel gevecht. Hè? Dus je ziet in de jaren 70 en 80, er begint er zoveel logo's op te staan, dat het een strijd wordt. Nou, die truitjes die werden steeds lelijker natuurlijk. En dan is er ook die strijd natuurlijk, want iedereen wil er natuurlijk zo groot mogelijk en zo contrasterend mogelijk opstaan en op een zo goed mogelijke plaats. Dat is elk jaar weer heel erg lastig voor de truitjesmakers om dat bij elkaar gepuzzeld te krijgen. En dan is het rechts, want de camera's moeten links passeren, dus dat is de mooiste plek voor de sponsors. Eh, nou, eigenlijk links. Links Links is ja, links. Schouder. Ja, links, omdat duizend, ze zo passeren. Op... Ja, even in spiegelbeeld ja, het gaan wel we wel gaan kijken. Ja. Ja. Ja. Daar wordt het, dat is de belangrijkste plaats. Je hebt ook andere plaatsen bijvoorbeeld natuurlijk. Je, je, niet alleen op de fiets hebben die rena's visibiliteit, maar ook in de interviews achteraf. Nou, wat zie je dan? Je ziet weinig van de borst. Er wordt altijd enorm gekadreerd, zou ik maar zeggen, op het gezicht. Dus is het zaak als een petje nog hebben, bijvoorbeeld. Ja, of op je de kont, psychische... Marco, toch? Ja, ik ga je toch ja, even onderbreken. Het het moet zellige, ik, ik moet hem even ja, noemen. Het ja, wordt zelf geïnterviewd natuurlijk, maar is waar. in de koers wel. Dat noemen ze met, met, een, met een wat lachen noemen we dat een beetje advertising zullen we maar zeggen. <laughs> advertising, advertising. Mm. Ja. Uh, dus dat is ook heel veel zichtbaar ja. Uh, uh, ze, ze zijn ja ze worden gezien ze zijn gezien. Uh, Marco mag ik wel heel even naar jouw lievelingstrui dan. Want we zien zoveel shirtjes. Maar wat is jouw nou, favoriet? Mijn, nou even kijken. Mijn lievelingstrui. De de overval iemand hè. De, de wereldkampioenetrui stomme Maar Nee eigenlijk vandaag op de nationale Belgische feestdag ga ik de Nederlandse trui nemen. Oh goed. Uh, de, ik, de, de, de blauw, wit, rood. Ik heb er zelf ook eentje. Ik rij bij, een, uh, bij een Vlaamse wielerclub, de Reedsweters. Pardon? En daar heb ik. Uh, uh, ja, de Reedsweters. Ja, de de, de Reedsweters. Ik kan er ook niet aan doen. Wij zijn um, ontstaan in het Vlaamse dorp Reeds. Geloof, geloof het maar. Zoek het even op. Het Vlaamse dorp Reeds. En als je daar fietst, dan noem je je club natuurlijk de Reedsweters. Zo is het maar net. Marco, dankjewel. Ja. Tot, Tot morgen. morgen de Radio 1 Tour Top 100. Nummer 16. Tot 12 uur de proloog. Met Deborah Plekkenhorst. Tu t'en vas. L'amour à pour toi. Le sourire d'une autre. Je voudrais.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 Je tiens la promesse qui nie de cet pour toujours après toi. U herkende haar vast, Vicky Leandros, op nummer 16 in de Radio 1 Tour Top 100. De Tourfan. Slaggever Bert Molenaar beschouwt zijn fiets als een kostbaar bezit. Hij is een liefhebber van het stoempen, het harken en het blazen. Kortom, hij is gewoon een wielerliefhebber, puur zang. Hij rijdt deze dagen rond door Nederland en klamp zich vast aan andere fietsers. Gisteren was hij in het zuiden op de Vaalserberg. En ook vandaag is hij daar neergestreken om een ja, toch wel een heikele kwestie te bespreken. Waarom winnen de Nederlandse renners zo weinig? Zij de Alpen, de Pyreneeën, de Mont Ventoux. Hier is onze fietsfan, de Fietsfanaat. Waar ben je? Ik ben in Limburg. 322,7 meter. Het hoogste punt op Nederlands grondgebied. De andere hoge punten die liggen op Saba, Sint Maarten, Kuur, de die helemaal mee? komt nog een renner aan. Mag ik u even iets vragen, meneer? Mooi. We staan op het hoogste punt van het Nederlands grondgebied. Ja. De vierde hoogste plek van Nederland. Ja. Doet dat u iets? Uh, we wilden hem we altijd wel uh, in de ronde hebben. Ja? Ja, ja even bij de extra momenten. Wij trainen op de races, we zijn echte mountainbikers. Dus hebben we klintraining nodig. En uh, ja, dan moet je op het hoogste punt hebben gehad. En de stijlste klim uiteraard. Dit is niet veel, 322,7 meter. Maar voor nee, Nederlandse ja. begrippen, als je uit het vlakken komt, zeker. is het en wel zeker, ja. een keer bam. En zeker als ook al, uh, we hebben de Keutenberg al gehad, de Dode Man al gehad, de IJzeren Man al IJzeren Bosweg hebben we al gehad. We pakken straks uh, de Kouwenberg voor de tweede keer. Dus we pakken ons meters wel. U ziet er super fit uit, wat rijdt u per jaar? Dat um, durven we zo niet te zeggen, maar. Bijna tien, denk ik. Echt waar? Ja. En op de mountainbike en de racefiets? Hoofdzakelijk mountainbiken. Een racefiets voor ons trainen. Wij willen niet over de mountainbike praten. Nee, ik snap het. Uh, wij houden van racefietsen. <laughs> ja. Wij houden van het geluid van racefietsen. Ja. Wij houden van het uiterlijk van de racefiets. Ja. Daar komt de mountainbike niet in de buurt. Nee. Toch? Die nee? schoonheid. Ik, ik denk er precies andersom over. Ik vind... Uh, ja, wij noemen het weggenetten. Hoe noemt u het? Wij noemen het weggenetten die op de racefiets zitten. Wat zijn dat weggenetten? De genette is uh, op zijn bel zijn mietje een watje. Korter, krachtiger. U weet hoe wij u noemen, hè, wij renners? Weet niet. Tractoren. Oké. Okay. <laughs> maar de meeste renners houden wij nog wel bij op ons mountainbike. -je. Dat is niet waar. Uh, veel wel, ja. Wat verschilt een mountainrenner van een wielrenner? Ik denk individueel. Wij kunnen niet in groepjes schrijven, in pelotons schrijven, bij ons alles uh, apart. Maar daarom is het ook leuk om een keer zo te trainen. Het is, het is natuurlijk wel fietsen, hè. Ja, oh, racefietsen en Tour de France en uh, de criteriums en de klassiekers het zijn fantastisch om te zien. Maar voor mijzelf trek ik het niet om te doen. Vind prachtig om te zien. Van de week zei een van onze gasten. Voetbal is een sport. Wielrennen is een strijd. Toen dacht ik, ja, ja klopt wel. Die heeft wel een punt. Ja, absoluut. Bijna boven, meneer, mag ik u iets vragen? Wij willen graag iets van uw fiets weten. Uh, u bent boven op de Faalse uh, berg. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Uh, gaat u nog naar die landenpunt? Nee, ik ga zo meteen weer terug. Ik ga via de Veile Berg uh, richting Slenhaken, die kant op. Wat me opgevallen is op het Rielandenpunt. Ja. Er staat geen wielrenner. Nee, want de, kijk, dit is eigenlijk de klimmen. En voor de rest is het uh, toeristen. Uh, wat gaat u vandaag fietsen? Een kilometer of 80, denk ik. Vijftiger? Uh, 64. Waarom zien al die renners er 10, 15 jaar jonger uit? Oh, omdat ze hun lijf goed verzorgen, denk ik. Kijk, de mensen die nu beginnen, die herken je ook onmiddellijk. Want dat zijn de mensen met die, uh, met die buiken en zo. Hè. Even over uw fiets pratend. Een kennendeel, uh, Carbon. Ik heb altijd Koga gereden. Maar het grote voordeel van Kennendeel is dat, dat de geometrie voor mij veel beter. Dus ik kan hier dus rustig twee uur onder in de beugel zitten. En dan merk ik niks van. Wat heeft u voor een schakel- en remgroep erop zitten? Er zijn eigenlijk drie merken. De grootste is Shimano. Ja, nou, de, de oudste is Campagnolo. En de opkomende is Amerikaans SRAM. Slam, ja. Nee, hier zit gewoon Shimano op. En wat voor groep is het? Het is, het is een, hoe heet het? Een, een het is niet waar dat u het niet weet. Oh, dat, dat interesseert me niet. Ik, Echt waar? Eigenlijk niet. Nee, nee, hij moet gewoon goed draaien. En het is, uh... de, de meeste renners weten meteen ik ja, en nee. dit en dat. Ik heb op nee. tegen geraakt, ik heb ja, 105. Nee, 5. nee. nee. De, de, de, de 105 zit hierop volgens mij. Yeah. 105 is eigenlijk de goedkoopste, ja, goede, de, groep, hè? De goedkoopste goede groep. groep en dit en, en, en, is een compact. Ja, dus, even uh, over compact, dat moeten we even uitleggen. Ja. Uh, normaal gesproken heb je voor twee grote tandwielen. 52, als alle allergrootste tandjes, en 39. Ja. Nou, voor veel mensen, voor vrouwen, voor mannen die ouder worden... of in de bergen, is dat wat te zwaar. Ja. Dan zag je op een gegeven moment de opkomst van de trippel. Dan had je drie tandwielen voor. Ja. Uh, ook heel klein, dan kon je eigenlijk elke berg nemen. Ja. In de zuidelijke landen, uh, uh, zeg even Italië, uh, Spanje... Ja. zie je geen trippel rijden. De kerels vinden dat iets voor... Voor mietjes. Voor mietjes, ja. voor watjes, ja. voor vrouwen. Ja. U, herken, u herkent hem, u ja, ja, het verhaal? Ja, ik ken het verhaal. Dus vandaar van, van de, de compact. De compact is een 50 34. Hè? 34. Iets minder groot. Ja. Dan kun je makkelijker rond krijgen. Dan kun je nog ergens zegen op. Ja. We praten over het toergevoel. Uh, heeft u een toergevoel? Ja, nou, ik vind het toer leuk, maar, maar, ik vind, maar ik vind... houdt u ervan? Als u moet kiezen tussen met mooi weer, fietsen of kijken tv? Dan ga ik fietsen. Dan gaat u fietsen? Ja, dan ga ik fietsen.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 Vooral de mensen eromheen roepen dat ze heel veel kansen hebben en weet ik veel wat allemaal. Terwijl ze zelf ook wel weten van dat gaat niet lukken. Nou, je moet je tegenstander willen vermoorden. Hè? Zet toe. Zet toe. Het is klaar voor Bert Molenaar. Hij is uitgekoerst deze proloog. Zadelpijn en ander leed. Moet een wielrenner zijn benen scheren? Waarom is een banaan wel lekker, maar toch niet zo goed? En wat is eigenlijk de beste manier om op een fiets te zitten? Vragen die ik beantwoord met behulp van deskundigen van het magazine Fiets. Het zijn hoofdredacteur Roderick de Munnik, trainer Adrie van Diemen... en voedingsdeskundige Ineke Fokking. Goedemorgen. Goeiemorgen. De eerste vraag. En die Graafsma. Je hebt heel dure onderdelen, maar ik vind het zonde om ze allemaal aan te schaffen. Kan ik niet variëren door bijvoorbeeld wel dure shifters te nemen? Dus een rem- en versnellingshendel, maar dan wel minder dure pedalen? Of gaat het dan ten koste van mijn prestaties? Uh, of het ten koste gaat van je prestaties? Ja, dat is een heel andere vraag. Dat hangt er maar vanaf wat, wat, wat je prestaties uh, zijn als je bergop wil fietsen en je koopt er zware onderdelen voor terug... dan, dan, dan gaat het natuurlijk ten koste van je prestaties als helder. Maar eh, over het algemeen, eh, lang niet alles moet duur zijn. Dat is helemaal niet nodig. Je kunt ook best voor een redelijke prijs goede spullen kopen. Um, wat, wat het duur maakt is vaak dat het van carbon is... en dat het uh, gemaakt moet worden in, in een mal die terug moet, moet worden verdiend. Als je een stuurtje van, uh, van, van, van carbon vervangt door een even zwaar stuurtje van aluminium... dan kun je dat vaak voor de helft van het geld doen. Dus lang niet alles hoeft duur te zijn. En zeker niet als je op amateurniveau gaat fietsen. Dan moet je ook echt overwegen... In de Nederlandse criteriums bijvoorbeeld voor, voor amateurs. Ja, dan moet je echt in je achterhoofd meenemen. van... Nou ja, ga je op, je op je gezicht ermee en wil je dan dat je fiets kapot is of je onderdelen kapot. Shifters bijvoorbeeld, dat is het eerste waar je op land als je een valpartij maakt en als die kapot zijn, dan ben je een boel geld kwijt. Je beter misschien wat goedkopere nemen. Uh, hele dure shifters zijn heel duur, die zijn 400, 500 euro misschien wel. Terwijl je ze ook voor 150 kunt krijgen. Ja, dat zijn, dat zijn overwegingen uh, die, je wel, uh, ja, die je wel moet maken als je, als je iets gaat kopen. Dan zit je op die fiets, die is dan hopelijk goed afgesteld. Maar wat als je toch lage rugpijn nog krijgt, Adri? Vraagt Robert de Roer. Ja, lage rugpijn uh, kan natuurlijk heel veel oorzaak hebben, maar uh, vaak heeft het te maken met de stand van de zadel. En te veel voorover of te achterover gekanteld. Ja, en uh, hoe hoog of laag zit je? En dan moet je toch je fiets goed laten afstellen. En daar zijn wel een paar uh, grove maten voor. Uh, maar het beste is toch om um, uh, eens keer op internet gewoon te zoeken naar uh, bedrijfs die uh, gespecialiseerd zijn in het afstellen van fietsen. En daar kan je best wel een hoop ellende mee uh, voorkomen. Dus zelfs als hij goed is afgesteld, kan het toch altijd nog wel iets zijn waardoor het niet helemaal lekker zit? Ja, kijk, ik weet, het kan best zijn dat uh, deze jonge man uh, veel te zwakke buikspieren heeft. En dat, dan heb je de neiging dat je rug een beetje doorzakt. En uh, ja, dan klinkt het gek. Uh, je hebt rugpijn, maar dan moet je eigenlijk buikspieroefeningen doen. De andere kant trainen. De andere kant trainen, ja. om te zorgen dat de rug niet uh, te ver uh, doorzakt. Nou, misschien moet ik daarna maar even mee uh, beginnen. Ineke, wat is beter, een omnivoor of een herbivoor? Ofwel maak je als vegetariër kans op het winnen van de tour? Nou, of je vegetariër bent of niet, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Vlees vind ik zelf erg lekker. Maar je kunt ook prima zonder vlees de tour winnen. Dat betekent wel dat je af en toe moet kijken ja, hoe het zit bijvoorbeeld met je ijzervoorziening. De meeste mannen hebben daar helemaal geen problemen mee. De eiwitten haal je gewoon uit andere producten. Er is geen enkele reden waarom een vegetariër niet ontzettend goed zou pre presteren. Het is zelfs zo dat ik een veganistische sportster begeleid. En ja, die is zit weliswaar in de duatlon. Dat is een wat onbekendere tak van de triatlonsport. En die is tweede NK geworden, eh, het eerste NK geworden dit jaar en tweede EK. Ja, zo'n meid moet wel wat meer uh, opletten, wat meer supplementen pakken. Maar ook dat gaat zelfs. Dus m, geen enkele reden om niet vegetarisch te eten. Ja, veganistisch is zelfs natuurlijk nog een stapje ja, verder. Ja, want dan, dan eet je helemaal geen uh, dierlijke producten. Dan hou je het echt puur bij plantaardige producten. Hm. Het zou mijn keuze niet zijn, maar het kan wel. Hm. Maar... Bij, ons, bij ons in de toch zit er drie, ook ja. een renner die, die eet veganistisch. Chalingi is natuurlijk eigenlijk misschien wel de bekendste. Mm -hmm. hoeveel, hoeveel fietsen er eigenlijk rond? Hebben jullie enig idee? Nou, ja, komt er door. Je beweert ja. zelf uh, niet meer vlees te eten sinds Naar de Glimbuterol ja, afweegt. <laughs> <Gleim -Biterol>, uh... <laughs> um, als je dan toch dat vlees eet, Ineke, en uh, je pakt bijvoorbeeld een biefstukje, moet je hem dan bakken in de olie of in de boter? Dat was ook een vraag die binnenkwam. Ja, dat is een beetje ook uh, culinair een vraag natuurlijk. Uh, ik zou zelf kiezen voor half boter, half olie. Omdat dat gewoon het lekkerste resultaat geeft en het beste bakt. Uh, en afgezien daarvan <lacht> is olijfolie gewoon de beste keuze om uh, je eten in te bereiden. Dat is gewoon een prima product. En uh, als je je bistukje op kamertemperatuur hebt, dan spat het ook helemaal niet. Maar maakt het nou uit of je inderdaad echt alleen maar boter gebruiken, want dat is natuurlijk wel... een stuk vetter, denk ik dan ook. Nee hoor, boter is zelfs minder vet als olijfolie. Kijk. Olijfolie is 100% vet. Nou, een heel klein beetje... Nou ja, 100% vet. En boter bestaat voor 80% uit vet. En de rest is water. Daar moet je ook eerst boter even laten uitbruisen. <lacht> Voordat je je bierstukje erin gooit. Maar het nadeel van boter is weer... dat je het heel snel te, te hoog verhit. En daarom is die olie erbij uh, beter... Maar daarnaast is olie gewoon olijfolie toch gezonder... dan uh, al het verzadigde vet wat je met roomboter binnenkrijgt. En tot zover de kooktips. Uh, Roderick, uh, klapperende shifters. Wat doe je daaraan? Oeh, ja, dat is een, dat is een lastige. Want uh, er is, ja, ik wil niet te veel in merken nu, uh, gaan en zo... maar er zijn, er zijn uh, merken en groepen en componentgroepen... die, ja, die gewoon klapperen. En uh, wat je dan doet is uh, voor een groot deel gewoon accepteren dat ze klapperen. Ja, ik kan het, uh, er wordt wel wat uh, gedaan met uh, stukjes uh, tapijttegel ertussen. Dat is niet mooi. Dat uh, Voorkomt het klapperen niet. Ja, er zijn uh, shifters die klapperen. Weinig aan te doen. Weinig aan te doen. Weet je, er zijn wel trucjes voor, maar dat wil je niet. Echt, het is, het is een shifter van uh, bepaalde merken uit elkaar halen. Dat, uh, dat is, uh, heb ik zelf al een keer geprobeerd. Had ik had nog een paar onderdeeltjes <laughs> over en die shifter deed het niet meer. <laughs> Hogeschool. Of een heel ander merk wellicht. Maar dan moet je de hele groep gaan vervangen, ja. denk ik. Ja, ja, exact. Roderick de Munnik, Adrie van Diemen en Ineke Fokking. Dank jullie wel. De finishfoto. Etappe nummer 18 vandaag. Die o oh zo zware rit met de finish op de Galibier. En de renners zijn al vertrokken. Gio Lippens is in Frankrijk bovenop die Galibier. Dag ja, Gio. Daar zijn we ja. weer. Ja, je bent, uh, je bent gearriveerd. Ik ben gearriveerd. Ik zit bij het monument Henri de Grange. Ah. Een van die klassieke punten. Net één kilometer trouwens onder de top. Want dat is wel vreemd. Ze mogen de commentaarposities ze kunnen de commentaarposities niet op de echte top uh, zetten van de Galibier. Want daar is het veel te smal. Daar heb je geen ruimte. Dus uh, staan wij een kilometertje onder de top met het hele circus. En zie je iedereen daar dus voorbij komen. Aan ja, het van de dag. ja, zeker. En dan hoop ik op de monitor in ieder geval te kunnen zien wie er gaat winnen. Want nou ja, wie weet, misschien zien we wel iemand alleen naar boven komen. Dat weten we genoeg. Daar hoopt iedereen toch wel een beetje op, mag ik toch wel zeggen. Het ja, is in, zal... in ieder geval een, een, een leuke koers uh, die een beetje uiteenspat. Ja, zal ik eens eventjes uh, uh, ja. niet uh, heel objectief doen. En gewoon eens even zeggen... Doe dat maar. Ik hoop dat ik straks Alberto Contador hier als eerste zie doorkomen. Want die man ervan. heeft de afgelopen dagen laten zien dat hij een groot hart heeft. Dat hij een leeuwenhart heeft. En dat hij, uh, ondanks het feit... Dat hij in de ronde van Italië echt alles heeft gegeven om die ronde te winnen. Dat hij ook hier in de Tour de France weer vol wil meekoersen. Hij heeft achterstand opgelopen hè, in die eerste etappe in de van ja. D. Toen uh, die massale valpartij was, heeft hij anderhalve minuut achterstand opgelopen. Dus hij moet aanvallen. Hij probeert het iedere dag weer. Nou ja, richting GAP lukte het wel een beetje. Maar gisteren ging dat allemaal niet zo geweldig goed. Maar ik hoop echt dat er vandaag iets moois gebeurt. En dat we een heroïsche etappe kregen. Ja, want of het nu lukt of niet. Hij is wel al twee dagen achtereen uh, ja, vooraan te vinden. En, en hard aan het fietsen gewoon. Punt. Ja, nou, Hij is absoluut de smaakmaker in deze ronde. Uh, Cadel Evans uh, ziet er eigenlijk het best uit van allemaal. Daar heb ik het niet over zijn uiterlijk. Want daar kun je over twisten. <lacht> maar met name over de manier waarop hij hier fietst. Hij is wel heel sterk hoor. Alleen ja, Cadel Evans is wel een man die vooral volgt. En ja. vooral reageert. ...op uitvallen. En uh, op weg naar Gap deed hij dat prima. Ging hij mooi met Contador mee. Maar uh, uh, ja, Cadel Evans eerlijk gezegd... ...denk ik dat die de beste kans heeft om de Tour te gaan winnen. En Ivan Basso, als we toch ja, over we uiterlijk en over renners hebben... ...Ivan Basso vind ik echt verreweg de mooiste renner... ...de mooiste coureur in deze koers. En dan heb ik het met name op de manier waarop hij op die fiets zit... ...waarop hij bijna glimlachend sereen naar boven rijdt. Maar ik moet eerlijk zeggen... ...hij maakte de afgelopen dagen niet de beste indruk. En uh, liep ook wel een klein beetje aan van rijden op, toch wel? Ja, ik kwam gisteren ja. in de groep met Thomas Veuclair binnen. En dat is leuk als je bij de gele trui binnenkomt. Maar ja, als dan de rest een minuutje ervoor zit, dan heb je toch iets verkeerd. Of 20 seconden was het maar. Maar dan heb je ja. toch iets verkeerd gedaan. Dus zit je niet helemaal, uh, helemaal goed uh, nee. wat dat betreft? Basso is niet meer de Basso uh, die hij was voordat hij uh, uh, aan de kant gezet werd vanwege zijn vermeende dopinggebruik. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al eens een keer gezegd, uh, toen was het een machine. En nu is het gewoon een mens van vlees en bloed. En uh, ja, moet hij tussen die anderen maar zien dat hij zich handhaaft. Maar het is een prachtige wielrenner. Een machine die misschien af en toe een beetje hapert, maar zich wel handhaaft in de top 10, vooralsnog. Dus ja, Zeker. wie weet. Ja, um, ja Gio, uh, nog even heel kort. Je zei het al uh, ja, een klein nou, wat is het? Twintig uh, minuten geleden zo'n beetje. Het, is, het weer ziet er wel goed uit. Um, blijft dat zo? Ja, dat weet je nooit in de bergen, hè? Nee. want uh, ik heb het veel voor eerder meegemaakt in de Alpen, maar ook in de Pyreneeën, dat uh, je bent lekker aan het wandelen en uh, ineens zie je een donkere wolk over een bergtop heen komen en vijf minuten later onweert het. En dat kun je hier natuurlijk ook krijgen. En ik zie wel bewolking hoor, over die toppen om me heen. Want... O, jee. Uh, maar hier op de Galibier zelf is het gewoon lekker weer. Het is uh, nou, niet warm, een graadje of vijf. Maar het is prima uit te houden in het zonnetje. En de beelden van de Galibier zijn inmiddels ook bij ons op de website, op de webcam te zien. Gio, ja, uh, ik zou zeggen een heel mooie koers vandaag. Een heel mooie dag. Laten we het hopen. Een spectaculaire koers met veel spekkies. En wij, wij gaan jou volgen straks. Ook tussen twee en half zeven natuurlijk bij Radio Tour de France. Tot zover deze etappe van de proloog. Morgen sluit ik mijn tour af met twee gasten die de Alpe hebben beklommen. Met een handbike, jawel, in de rolstoel dus. Inmiddels aangesproken Jurgen van den Berg, die is er straks met lunch. Ook lelijk en zonder doping. Oh jee, nou ja, ha, hallo. Uh, wie gaat de schuil achter al die illustere namen op Twitter? We gaan deze zomer wat portretjes uitzenden van mensen die daar achter zitten. Vandaag het Finex-vrouwtje en de stelling in Stand.nl. Er moet zo snel mogelijk een opnamestop komen in het Maastad ziekenhuis. Straks dus Jurgen van den Berg en hij doet het helemaal op eigen kracht, jawel. Adama!